Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ziet er naar uit dat Duitsland... Merkel moet op zoek naar twee coalitiepartners... omdat de SPD na de slechtste uitslag uit haar geschiedenis niet meer wil regeren. Mogelijk gaat Merkel praten met de liberale FDP... die terugkeert in het parlement en met de Groenen. Maar met die partij zijn de inhoudelijke verschillen groot... onder meer op het punt van vluchtelingen. In totaal komen er nu zes fracties in de bondsdag. Ook die linker en de rechtspopulistische AFD hebben de kiesdrempel gehaald. De AFD is met 13% van de stemmen de derde partij van Duitsland geworden. De CDU-CSU van Merkel bleef de grootste, maar behaalde met 33% wel het slechtste resultaat sinds 1949. In het oosten van Syrië heeft IS een hoge Russische militair gedood. Hij zat in een commandopost van het Syrische leger bij de stad Der al-Zor. Die werd beschoten met mortiergranaten. De Russen adviseerden het Syrische leger over de beste manier om de stad op IS te heroveren. Hij was een van de hoogste Russische militairen in Syrië. Sinds begin deze maand zijn grote delen van Der al-Zor op IS heroverd. De Russen hielpen het Syrische leger eerst vooral met luchtaanvallen. Maar sinds kort zijn er ook Russische commando's op de grond actief. De regering van Myanmar zegt dat het leger de lichamen heeft gevonden van 28 Hindoes. Die zijn volgens de regering mogelijk om het leven gebracht door militante Rohingya. Dat zou zijn gebeurd toen eind vorige maand het geweld tussen de Rohingya en de autoriteiten losbarstte. Het is moeilijk na te gaan of de berichtgeving klopt, omdat er nauwelijks journalisten en hulpverleners in het gebied worden toegelaten. Hindoes zijn, net als de islamitische Rohingya, een minderheid in Myanmar. Ze klagen over het geweld van het leger, maar ook van moslimmilitanten die de Hindoes ervan verdenken dat ze spioneren voor de regering. Het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht ontstaat lokaal mist, Minima rond 8 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag, maar met in het binnenland kans op een bui en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS.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 Welkom terug bij Pixel Radio Show 1247 hier op CFM Zandvoort. In de late uurtjes gaan we nog eens een uurtje luisteren naar New Age muziek. We beginnen met. Uh, even kijken, hoe heet die ook? Ja, One at All Alternative. En met hun album Changes. Vorige uur waren ze er ook en nu hebben ze de aftrap. Geen nieuw album dus uh, in, deze, in dit uur, maar dat geeft niet. Dat komt vanzelf allemaal weer. Want New Age muziekartiesten zijn een van de meest productieve artiesten ter wereld. Dat ja, die maken wel uh, verschillende albums zelfs per jaar. Wil je het allemaal meelezen? En um, dan kan dat via de website peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo, dit is Mark Oppenlander van de muziekgroep One Alternative. En ik wil je like bedanken voor het leren to Peaceful Radio. If you'd like to visit my group's website, you can find it at www.onealternative.com. tom carlino with perpetual motion one of the artists on peaceful radio please visit my website at perpetual-motion.net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 Scott.